NCRW. Welkom in Casa Luna. Vannacht met Jurgen van den Berg. Goedenacht allemaal. U bent terug in Casa Luna. Daar hadden wij vannacht de gast Juri Albrecht... de inhoudelijk directeur van debatcentrum De Bali in Amsterdam. Ook journalist. En Het ging met name over die bezuiniging op de kunst- en cultuursector... waar u net het nieuws ook nog iets over hoorde... Um, we hebben daar uitgebreid over ges uh, gesproken... dus we willen daar graag uh, met u even over doorpraten... over die kunst en cultuur. Uh, overigens niet nadat ik heb verteld dat uh, als u wat wil weten... over Jury Albrecht u ook naar onze site kunt gaan... kazaluna.ncv.nl. Daar kunt u ook een gratis abonnement nemen op de nieuwsbrief. En uh, morgen vroeg ook de podcast van deze uitzending downloaden. Um, het gaat dus over kunst en cultuur al de hele dag... En, en met name ook de waarde daarvan. En U bent vast wel eens een keer bij een voorstelling geweest... die u prachtig vond, waar u ontroerd van raakte... Die u emotioneerde, die betekenis heeft gehad in uw leven. Daar willen we graag verhalen over horen. Um, of dat u bijvoorbeeld ondersteboven was van een schilderij of van een beeld. En misschien hebt u ook wel eens een keer iets gezien dat u totaal niet begreep. Dat te experimenteel was. Te raar. Zullen we maar zeggen. Dat zijn ook misschien wel de leukste verhalen. Nou kom maar op met die verhalen. We willen ze graag horen op 0800 1121. Dat is een gratis nummer. 0800 1121. Mede mag naar casaluna.ncv.nl. Dus kazaluna.ncv.nl En twitteren, dat kan ook. Gebruik dan at uh, kazaluna. Dan komt het hier allemaal uh, terecht. Uh, maar dat telefoonnummer is misschien wel het belangrijkste. Want dan uh, horen we ook in levende lijven. En dat vind ik altijd leuk. 0800-1121. Dat is ons nummer. Over uw ervaringen dus met kunst en cultuur. In hoeverre ze u wel of niet ontroerd hebben. Die verhalen willen we graag horen. Nu eerst terug naar 1970. Hier is Eric Clapton. After Some action, we don't get some satisfaction, we don't find out what it is already. We're going exhibition, we're going to give an exhibition, we're going find out it what, it about. About. What, what it is all about, what it is all about, what it all about, after midnight, we going to let Shake your family, go shake your tambourine Don't cause talking suspicion. We don't give an exhibition We don't find out. daar gaat al heel wat jaren mee, dus Slow Hand en After Midnight. Het gaat dus over kunst en cultuur uh, vannacht, en dat uh, in de breedste zin van het woord. En we zijn benieuwd naar uh, kunst en cultuur die u ontroerd heeft. Of waarvan u dacht, nou, ik weet het niet hoor, maar ik begrijp hier helemaal niks van. Die verhalen willen we graag horen, 0800-1121. Mailen mag ook, kazaluna.ncv.nl, of twitteren naar @casaluna. Ik was van dit weekend op een... Uh, Big Lebowski-party. Die hadden we georganiseerd... met een paar vrienden. Uh, over de film... de Big Lebowski van de Coen Brothers. En er zit dan zo'n uh, moment in dat... Uh, dat die... <laughs> een van die mannen gaat dan, gaat dan dood. En dan... Gaan ze met z'n tweede de uitstrooien. Dat gaat dan helemaal mis, want het gaat tegen de wind in. En, nou ja. en op dat feestje had je dus mensen die, die daar echt bijna een traan moesten laten. Want het is best een ontroerende scène, ook de toespraak die hij er dan bijhoudt. En tegelijkertijd is het ontzettend om te lachen. Dus de ene helft van de kamer lag helemaal dubbel. En de andere zat een beetje zo van, nou, dat is toch apart. Uh, om maar eens even iets aan te geven van hoe dat dan uh, gaat. Eens kijken of er iemand aan de lijn is. Hallo met wie? Hoi, met Evert. Evert. Goeienacht. Goeienacht. Nou, ik schakel net in en ik hoorde de vraag. En uh, het eerste wat in me opkomt is uh, een schilderij... wat, uh, wat uh, toen uh, ik zag het toen het jaar of 16, 17 was. gewoon pas op kamers in de was, uh, een kunstboek. Er was een zwart-witte afbeelding van De Schreeuw van Edvard Munch. Ja. Ik, ik hoor trouwens mijn echo, hoor. Neem me niet kwalijk. Dan gaan en, we even iets uh, proberen te doen. Ja, oké. Okay. Dat is een, een schilderij trouwens dat nog niet zo lang geleden ook gestolen was, toch? ja volgens mij wel staat er niet bij eerlijk gezegd maar, het is een, maar beschrijf het even voor de mensen die niet kennen of soort ja doodshoofd is het hè ja zoiets het, het is een uh, man vrouw een uh, mens in ieder geval op een brug op mm -hmm. de voorgrond en die, uh, die ja die geeft een uh, hele harde schreeuw met een wijd open mond de handen tegen de hoofd ja. Aan weerszijden van de hoofd. En uh, verderop de brug lopen twee mannen in uh, pak met hoge hoeden. Uh, die lopen van haar weg, zeg maar. Ja. Hoe, wat, waarom heeft het zoveel indruk gemaakt? Die, uh, die uh, existentiële uh, paniek, die levenspaniek. Van, uh, die je zo kan overvallen. Dat, uh, daar heb ik uh, zelf al heel lang, last van, uh, heel lang last van En ik heb het nog steeds af en toe. Het is minder geworden, gelukkig, in de loop der jaren. Maar dat, dat ging gewoon dwars door me heen. Dat, kan, dat kan, kun je niet omschrijven. Maar dat, zag ik, ja, dat, dat zie je gewoon heel duidelijk in dat schilderijverbeeld. Ja. Heb je, dat heb je, heb je het Op een moment dat je op straat loopt of, of wat... en het overvalt je opeens van bam. En dat, en dat dus in die zin herkende je jezelf er ook in? Ja, heel erg. Ja, heel sterk. Heb je het eigenlijk nou, ooit in ja, het echt niemand gezien? Ja, kan dat zo verbeelden gewoon als hij dat zelf heeft meegemaakt. Ja. Heb je schilderij ooit in het echt gezien? Nee. Ik heb wel later eens een kleurafbeelding gezien, toen viel het me tegen. Eerlijk gezegd, en zwart ook, veel, uh, in zwart-wit was het veel sprekender. In, in ja, zwart-wit ja, ja. kwam die nog harder aan misschien. Ja, kwam die harder aan, ja. Ja, ja. Ja, het is, ja. Het is een heel bekend schilderij, inderdaad. Ja, het is heel bekend, maar echt zo prachtig. Zo, uh, ja, heel, uh, ja. Heel sprekend. Even dan gaat het. een kunst die, uh, die uh, gelijk tot je spreekt. Je moet er niet te lang bij hoeven nadenken, zeg maar. Ja, ja dat is natuurlijk altijd heel moeilijk. Hè, want, want uh, nou ja, goed. We hebben net in dat uur hiervoor ook die voorbeelden wel genoemd. van uh, zo'n pindakaasvloer. dat wordt al onmiddellijk naar voren gehaald. of allerlei vage schilderijen. Uh, ja. maar, maar, maar wat de een prachtig vindt, ja, daar vindt de ander soms helemaal niks. En dat is natuurlijk eigenlijk weer het mooie van kunst. Dan. Ja, dat is juist het leuke, natuurlijk. Uh, ja. Zijn er nog andere dingen waar jij, waar jij ontroerd van raakt? of... Ik heb ooit eens een keer een uh, voorstelling gezien, dat is ook al, al lang geleden. Uh, dat was een uh, uh, danstheater. Uh, van een Japaner en die heet uh, Shuseiku Dormu Dance Theater, heette dat. Mm -hmm. En die was in de tijd heel bekend. Nou, dat, dat was zo sprookjesachtig, zo fantasierijk. Dat ben ik ook nooit vergeten, dat uh, ja. Ja. Prachtige kostuums en uh, bewegingen, en uh, dans. en uh, Heel mooi verhaal. Ja. Dat was ook schitterend. Ja. Nou, mooi dat je even, uh, dat met ons wilde delen. Bedankt voor het bellen. Graag gedaan. Oké, okay, hoi. Doei. We gaan naar uh, Tom. Tom, goeienacht. Eh, uh, nacht. Tom, wat ik is heb je. Net even, We... ik, heb, ik heb net even een stukje van de vorige luisteraar gehoord. Ja. En daarin ging het over beroemde kunstwerken. Maar ik heb een andere vraag aan u. Ja. En uw woonplaats. Weet u hoeveel kunstwerken er in uw woonplaats staan? Openbare kunstwerken. Ja. Maar hoeveel mag ik ernaast zitten? Nou, nee, nee. Ik, ik vraag. Heeft u enig idee hoeveel ik, er staan? Nee, ik heb echt geen flauw idee. Er staat zoveel kunst in elke gemeente in Nederland. Ja. Een klein beeldje ergens, verscholen misschien achter een bosje. Ja, wat mensen niet zien. Vlak bij mij staat, ik, ik, ik woon vlakbij het Ledige Erf in Utrecht, en daar staat een beeldje van Herman Berkien. Kent u die? Herman Berkien, die ken ik wel, ja. Daar heb ik van gehoord. Ja. Cabaretier, een liedjeszanger uit Utrecht. Ja. Utrecht, stadje. Dat, dat zingt hij ook, en uh, hij was ook die. Uh, Herman Berkien was vroeger ook toch van die gedichten dat hij uh, Candlelight nadeed van Jan van Veen. Ken ik. ik heb jouw naam in de sneeuw geschreven. Ja. Met daarachter lieve schat. Het is me ja. altijd bijgebleven dat ik toen zo'n koude vinger had. Ja, en over dat soort dingen... Uh, er zijn zoveel kunstwerken die gewoon in de openbare ruimte staan. Ja. Ik ben die op een gegeven moment in... Uh, de woonplaats waar ik destijds woonde... ben ik ze gaan fotograferen... en probeer ik meer van een kunstenaar te, te weten te komen. En wat bedoelt een kunstenaar ergens mee? Oh, Oké, okay. dus je, je gaat dan langs die kunstwerk... je maakt er een foto van en dan zoek je daar de informatie bij? Ja. En dat prikkelt mij. En ben je dan nog achter bijzondere dingen gekomen? Dan ontdek je van... Uh, ...namen van, van kunstenaars en, en, en daar ga je dan in verdiepen en dan kom je... ...waarom heeft een kunstenaar dat beeld ge gemaakt en wat bedoelt hij met dat beeld? Ja. Wat wil hij uitdrukken? Wat wil hij jouw ijs maken met, met dat beeld? Ja. In welke plaats was dat, Tom? Ik heb, uh... En uh, nu ga ik, ja... Je mag het best weten, ik heb in Zwijndrecht gewoond. Nou oh, ja. En daar zijn heel veel verschillende beelden. Ja. En, en was er nou eentje bij die de, wat jou betreft uitsprong... waarvan je zei, nou, dat, dat vond ik, die vond ik de mooiste... en, en ook zeker toen ik er de informatie bij had gezocht? Nee, niet echt. Ik, ik, ik, ik was verbaasd, verbaasd dat er zoveel openbare kunst staat in de gemeente. En daar moeten we eigenlijk met z'n allen wat meer oog voor hebben misschien. Je loopt er nu voortdurend daar langs. En Een jij zegt... klein beeldje. Ja. Je loopt er gewoon voorbij omdat je er elke dag langs loopt. Ja. Toch wat meer kijken, zeg jij. Ik zeg, kijk ernaar. Ja. Dank voor deze tip en bedankt voor het bellen ook. En geef de, geef de kunstenaar probeert te achterhalen wie de kunstenaar is... en geeft daar de, daarmee de kunstenaar wat meer aandacht. Ja. Het, uh, uh, dat, dat, dat is mijn boodschap. Ja, die heb ik gehoord. Dank je wel daarvoor. Graag gedaan. Goeienacht. We gaan naar uh, Ron. Ron, goeienacht. Jurgen, goedemorgen. goeiemorgen. Goeiemorgen maar ook. Ja, nacht, ja. Ach ja. Ach ja, Marco, ja, maakt ook niet uit. Vertel je verhaal, Ron. Terug in de tijd. Miss Saigon. Misschien ken je het nog. De, de, de musical. Ja, uh, 1985. Is, het was, het was, het wie wie speelde de hoofdrol hoofd toen? Toe? Was dat Linda Wagenmakers? Uh, nee, nee, nee, nee. nee Het was uh, een klein Chinees meisje volgens mij. Ja. Uit mijn hoofd. Maar dat is heel, heel wat jaren geleden. Maar het gaat niet, uh, het gaat niet over, de, over, over haar. Het ging over dat kleine mannetje dat er in meespeelde. speelde. Uh, in, uh, in in die tijd euh, heeft mijn vriend mij toen meegenomen. Hij zei, waarom wij gaan naar de musical? De ja, musical is helemaal niet voor mij. Ik, bedoel, ik ben helemaal niet kunst en cultuur. Ik bedoel, ik vraag me altijd over schilderijen. Rembrandt kennen we allemaal wel. Maar euh, ja, een musical, dat, dat leek mij helemaal niks. Maar Miss Saigon heeft mij, tot aan de dag van vandaag, 2011, heeft mij dat nog altijd zo geïmponeerd. Die musical, maar waarom? Niet zozeer om alles wat erom heen hing, maar dat hele kleine mannetje dat daar speelde. En, uh, ik weet niet of jij die musical kent, ik neem aan en dat. Ja, nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb hem niet gezien, maar ik, weet, ik, ken, ik, ken, het, ik ken het verhaal wel een beetje ja, van, van Miss Saigon, maar. Um, ja, ik was uh, Laat Vietnam. Laten we zeggen, twee liefdes. Uh, ja. Hij uh, was in het leger en zij uh, was thuis met zijn klein mannetje. Ja. En uh, zij was voor mij gescheiden, of weet ik van wat. Maar dat kleine mannetje, dat deed mij denken aan mijn zoontje en ik had mijn zoontje toen al een aantal jaren niet gezien en dat doet natuurlijk heel erg wat met jezelf natuurlijk ook, ook uh, in je eigen privéleven ja. en ik ging naar de musical en ik zag dat mannetje en dat mannetje leek zo veel op mijn zoontje en ja dat is me altijd bijgebleven en dan denk ik maar over kunst en cultuur en dan denk ik ja moet ik nou gaan bellen of niet maar ja dat is natuurlijk wel uh, een musical is uh, ja, geen kunst maar wel Cultuur. En dat is eigenlijk de enige keer dat ik naar musical ben geweest. Ja. Dat is me altijd bijgebleven. Ja. Hele mooie kleine man. Ben je daarna vaker uh, naar, uh, naar musical gegaan? Want je zei, voor die tijd had ik het niet zo heel veel mee? Nee, nooit. Nee. <lacht> nee. No nooit meer meegevraagd of zo? <lacht> nou, het zijn wel een aantal uh, musicals geweest. Uh, laten we zeggen, Tarzan en zo. Maar uh, ja, ik heb daar wel een uitnodiging van gekregen. Maar dan had ik zeggen van, joh, ik zit daarop... Uh, nee. nee. Ik ben niet echt een uh, man en ook geen... Je moet mij ook niet in een museum douwen... en dat, dat we de hele dag maar een beetje schilderijen gelopen bekijken. Nee, hey, waarom wa wa vind je dat niet leuk? Of vind je dat te ja. veel gedoe? Nou, nee. Nee, nee. Het is gewoon, laat maar zeggen, een soort interesse... Die, die, die, die, ja, waar ik een beetje te weinig van weet. Kijk, de schilderijen van Herman Brood bijvoorbeeld... Ja. Die vinden mensen heel erg mooi. Ja, ik vind er eigenlijk helemaal niks aan. Nee. Nee, dat is geen kunst. Ik bedoel, ik zet mij achter een schilderij en, en dan doe ik ook wat, wat rare dingen en dan heb ik ook een schilderij. Ja. Dus ja, maar goed, omdat hij dus een bekende Nederlander was, ja, zijn ze schilderij. Dus ja, ik heb helemaal niets met kunst, maar uh, als het gaat om die andere uh, tak, die cultuur daar hoort ook musicals bij is die enige musical altijd ja. bij mij uh, uitgelezen? Miss Saigon ja. heb je Miss er ook heb, heb je die want er is natuurlijk ook muziek van op CD en zo heb je dat ook aangeschaft bijvoorbeeld dat je je ja. dat nog wel eens? ja ja ja ja, ja, ja, ja. en en dan, ah, en dan krijg je weer een beetje tranen in je ogen ja ja, ja eigenlijk wel omdat dat uh, toen een tijd uh, ja we zijn natuurlijk nu uh, tien jaar verder en uh, hoe is, het, hoe is het met die zoon van jou? Zie je die intussen wel weer? Of? Ja, die is, die is uh, erg groot geworden. En nee, die zie ik niet mee. Nee. Nee. Geen contact? Nee, geen contact. Hmm. Maar goed... Dan kan dat... ik me voorstellen, als je, als je inderdaad dat, die muziek weer opzet... en dat, dat brengt je weer terug naar die gedachten van toen. Dat, dat, uh, ja, dat is niet makkelijk. Nee, maar goed, ik denk dat je... Uh, bepaald fases in je leven moet je gewoon een plekje proberen te geven. En, en, uh, het, uh, ja, uh, zijn er zijn gewoon sommige dingen die je gewoon niet in, in eigen hand hebt en uh, ja, die moet je gewoon accepteren. Nee. En op een gegeven moment, ja, als je gewoon, uh, laten we zeggen, andere wegen inslaat en. en, en uh, probeert het goed uh, te doen voor andere mensen, dan, dan zal er altijd ergens weer een plekje komen waar alles weer bij elkaar komt. En kijk, dat is gewoon een van de fase geweest. En dan kan je nooit terugdraaien. Ja. Maar ik heb wel de mooie herinneringen die je daarin hebt, wel, uh, de, ja, laten we zeggen, koestigen. Ja. Ik vind het toch mooi dat je even gebeld hebt, Ron? Ik vond het uh, even leuk om even in, uh, in je luistering ja. te zijn. Dankjewel daarvoor. Uh, je over, over Miss Saigon belde hij dus. Uh, hebt, hebt u ook dit soort uh, ervaringen? Heeft kunst of cultuur iets heel bijzonders met u gedaan? Of u dacht, van, nou, ik heb nu een schilderij gezien? Als ze het het om, om, omgekeerd hadden gedaan, had ik het ook uh, prima gevonden. Uh, dat vinden we leuk om te horen. 0800 1121, dat is een gratis telefoonnummer. Dus 0800 1121. U mag mailen naar casaluna.ncv.nl of twitteren naar casaluna. Kijk, daar loopt hij. Langkast vol akkoorden, zonder houvast, zonder haard. Speelt op zijn gitaar, maar weet niet wat of waar. Mooie rode Beatrice van der Poel. Mooie rode krullen heeft ze. Uh, met de wind mee, zo heet dit liedje. is eerste talige almen van deze mevrouw. Het is een bewerking van een bekend nummer van Jimi Hendrix. Carla, goeienacht. Ja, hallo Jurgen, met Carla. Ik zag hier op mijn schermen staan, Carla, ik denk het zal toch niet zo zijn? Ja, echt wel. Goeienacht. <laughs> ja. Zo ja. laat nog wakker, Carla. Ja, echt. Niet, maar ik wist die in de aankondiging van de vorige keer... dat jij in de uitzending zou komen. <coughs> Trouwens, hartstikke mooi programma, Casaluna. Ja. En ook het gesprek met Juri Albrecht. Ja. En... Je en... dacht, ik zet de wekker en ik ga eens even bellen. Precies, ja. <laughs> ja. En toen werd ik op tijd dus. Maar waar ik over bel, Jurgen, dat is toen ik nog jong was. Nog jonger. Dat is eh... ongeveer een jaar of tien geleden, toch? Oh, ja, zeg dat maar zo heel goed. <laughs> Um, toen ben ik naar de film geweest ik van Ben Hur. En, dat was, en die film is heel bepalend geweest voor mijn leven. Ik weet niet of jij die film kent. Ja, ik, ik ken ik, hem, ja. Ja, je bent niet... ja <laughs> ik heb hem wel eens gezien. Maar, maar, maar, maar, maar, maar, maar, maar, maar wie speelde ook weer de hoofdrol? Dat weet ik niet meer. Was het Charlton Heston misschien? Ja, precies. Die is nou dood. Ja, klopt ja, maar. Ja. maar het gaat mij om het leven van Ben Hur en aan Jezus. Die lopen parallel. En als je begrijpt in die film... Uh, wat de bedoeling is eigenlijk van Jezus toen hij leefde... Mm -hmm. dat is heel bepalend geweest voor mijn leven. Ik ben trouwens na die film ook bediend geweest... dat dat zo'n sterke invloed heeft gehad. Oh ja... En, uh, maar het ja, is later wel weer goed gekomen. Maar ik heb nog steeds, als ik... Ik ben pas met vakantie geweest. En dan kom ik in een kerkje. En dan loop ik langs de kruisweg. En dan weet mijn vriendin dat ze mij ook even alleen moet laten. Want dan krijg ik weer heel bij je, eigenlijk van blijdschap. Dat ik denk, nou ik, begrijp ik waarom Jezus hier is geweest. Dat geldt trouwens zoveel boeddouwen. Mm houden. -hmm. En uh, wat het, dat het leven zin krijgt als je begrijpt waarom die leermeesters hier zijn geweest. En als je dan zo kunt leven wat zij bedoeld hebben, niet met het einde, maar wat hun bedoeling is geweest, dan word je een hartstikke gelukkig mens. Dan ga je begrijpen ja. wat universele liefde is. praat ik nou een beetje cryptisch. Hoor. Nou ja, een beetje wel, maar, maar het begon dus met Ben Heur begrijpen. Ja, met Ben Heur, maar met die film. Ja. Dat ik toen gedacht heb, waarom moest iemand aan het kruis sterven... en toch niet begrepen werd? Um, ja, eigenlijk is het nou nog zo in de wereld. Als ik, als ik bijvoorbeeld zeg van... Uh, um, ja, hoe stotter ik dat nou uit? Dat ik bijvoorbeeld niet meer in de kerk kom en toch christen ben, dan begrijpen ze dat niet. oh ja, maar dat zijn er toch heel veel? Ja, ja, nou dat vind ik wel een hele mooie opmerking. Maar ik geloof dus bijvoorbeeld niet in de dogma's, nee. maar in het leven zelf, maar echt jurgen. En dat boek wat ik nou aan het lezen ben, ik ben zijn, dat is een... Dat gaat over mensen die in India zijn als ze naar de Ashrams gaan. Ja. En dat is van Nisar Kadatta. Maar ik bedoel eigenlijk meer te zeggen, want ik dwaal er een beetje af. Als je gaat begrijpen wat het leven is, wat universele liefde is... dan mag alles er zijn. Ja. Ook de dieren. Ja, ja. ja ik weet dat jij helemaal fan, euh, euh, liefhebber bent van dieren. Ja. Dat weet ik. Ja, maar, en dat is ook leven. Dat bedoel ik ermee. Ja. En als dan nou... Ja, nee, dat gaat een beetje te ver als ik dat zeg. Laat maar zitten. Nee, maar ik wil nog even over Ben Hur hebben. Want ja. los even van die, die ja. dingen die jij erin hebt gezien. Ja. Kijk, die Charlton Heston, dat is later wel een beetje een rare man geworden. Want die was ineens voorzitter van die uh, Rifle Association in Amerika. Dus, dus zeg maar de, de wapenbezitters. Dat was heel erg van. Oh. Uh, maar toen in die tijd, ik heb die foto's wel gezien. Dat was ook een hele knappe vent. Ja. Natuurlijk, het was, was ook een hele knappe film. Maar nee, dat bedoel ik niet, Jurgen. Nee, dat weet ik wel. Maar dat, maar dat was wel zo. Ja, maar het gaat om die inhoud van die film. Ja, ja. En als ik dan zelf onder het kruis sta en ik hoor Maria Magdalena zingen, en I love him so much, dan begrijp ik wat ze bedoelt. Ja. En als. Als ik dood ben, ik, ik, vind nou nog wel, ik wil wel langer leven nog. Ja, alsjeblieft wel. Ja, dan mogen ze voor mij uh, het lied zingen... wat uit Jezus Christus bestaat. Want dat heeft onlangs heel nog gedraaid in zijn programma. Heel Span, collega. Ja, ja. Radio 5. Ja, en, uh, maar dan wordt het lied gezongen... I loved him so much. En dat is dan uit Jezus Christus bestaat. Maar die film van... Ben Hur. En daarin is mijn liefde geworden, ja. van, wat, van wat, wat liefde betekent. Ja. Carla, bedankt voor het bellen. Ja. Je mag nu gaan slapen. Ja, doeg. Kusje, ja, Wat trouwens nog wel grappig is over die Ben-Hur. Uh, je, je hebt zo'n internationale movie database... en daar zetten ze dan altijd van die uh, trivia in, heet dat dan. Hè? Dus bijzonderheden over zo'n film... Maar um, dat speelt natuurlijk eeuwen geleden, Ben Hur. En, en dan, zeg maar, die figuranten die hadden dat allemaal niet door. Dus die liepen daar gewoon op gymschoenen en horloges om en zo. Uh, als je dus heel goed naar die film kijkt... dan zie je dus uh, mensen in de tijd van Ben Hur gewoon met kwarts uh, horloges en zo. Dat kan natuurlijk niet, maar daar hadden ze even niet goed op gelet. Uh, Carlo, goeienacht. Goeienacht, Jurgen. Hoi, me, hè? Ja, ja, ja, vertel je verhaal, Carlo. Uh, Jurgen, uh, wat, uh, het, het ging toch om het feit van... kijk. Of je houdt van Musea, of je houdt ook niet van Musea. Ja. Nou, ik ben... ...heel lange tijd niet naar Musea geweest. Terwijl jij met twee kaartjes beeld en geluid gaf... <laughs> op 27 april. <laughs> nou. Ik je zal er niet veel over zeggen, want anders gaan mensen niet meer voor die kaartjes. Maar dat, dat is helemaal nieuw. En nu ben ik uh, um, een week of twee geleden in het Welle geweest... Ja. Dat is een heel mooi museum in het gebied van de vuurwerkramp. Ja, daar ben ik ooit geweest daar in de buurt. Bent er geweest. Ja, een okay. prachtig, prachtig gebouw is dat. Echt zo'n industrieel gebouw ja. waar ze. Die, waar ze uh... Ook net als beeld en geluid, ook trouwens, modern opgetrokken, hoogteverschillen uh, en zo. Je kunt door van die hekjes kijken. En als je hoogtevrees hebt, dan uh, moet je er niet naartoe gaan. Net ja. als in beeld en geluid trouwens, vind ik ook. Uh, ja, overal die glazen wanden. En je kijkt 80 uh, meter naar beneden heen. Ik zie het niet eens. En toch ja. krijg ik dat gevoel. Ja. Maar het is allemaal. Ja, even voor zo de goede erg orde. Even goed, voor de mensen die dat niet weten, Carlo, jij, jij bent slechtziend, hè? Ja. ja. ja Oké, okay, dat, dat, dat even weten. Ja, en ik ben een keer bij jou geweest in de studio en ik had al een keer gesproken. Ja. Uh, eerder met jou met Casaluna... Luna. Ja. Over Toestanden. Ja, dat weet ik nog wel. Dat gaan we nu niet weer doen. maar dat nee, hey, even niet doen. Ik, ik, het, zit nog, het zit nog onder de pet. Het is allemaal wat, wat moeizaam. Maar vertel maar, maar, even het nou... nou niet over nee, maar, we vertel we over die musea. Ja. En ik vind dat het tegenwoordig een soort... Een, een, ja, ik ben nu naar drie musea geweest. Nog een andere waarvan ik niet eens meer weet hoe het precies heette. En dat was ook allemaal met knopjes en beeldschermen en flat en weet ik allemaal wat... Het is net of het allemaal echt voor de snelle, hongerige jongeren is geworden. Dus je eigenlijk vind je, eigenlijk vind je dat niet goed? Nou, ik vind het... Uh, ja, het, het is heel dubbel voor mij. Hmm. Ik heb dat gemerkt die, die keer dat ik bij Beeld en Geluid was. Die, die dacht dat, uh, dat ik bij jou heb gezeten, ja. zeg maar. Bij lunch. Uh, ja. En uh, we gingen daarna naar het museum toe. Maar ik was met twee andere mensen. En die uh, uh, kunnen wel... Uh, goed zien. Ja. Dus dan hoop ik, want die reden in de auto. <laughs> <laughs> nou, je bent goed thuisgekomen maar, om je, die, zo te horen. Ja, maar die moeten dan, die drukken, die knopjes. het was allemaal, en die vonden ook zoiets van, Jezus, al die kinderen en die pubers die rondstuiven, perfect natuurlijk, want het is moderne media, moderne, ja. maar het is, de musea, zoals een Twente Welle, dat is zo, uh, in één keer zo modern, ja. En zo hectisch geworden. Maar hoe ga jij dan normaal gesproken naar een museum? Want ik bedoel, jij, ga, jij, ga, jij bezoekt een filmmuseum. Nee, de film nee, museum. ik ga niet meer naar, naar het Rijksmuseum om schilderijen te bekijken. Nee, omdat dus, je dat gewoon mijn, niet goed de, kan zien. Nee, een beperking. Ja. ja. Dan ga ik met iemand en dan mag ik wel gratis mee met mijn begeleiderskaart en zo. En dat ja. soort dingen, dat valt me maar hoe op. werkt dat dan? Vertelt diegene dan hoe het eruit ziet? Of, of ja. Je, en dan, ja. En dan voel je daar wel iets bij of zo? Ja, ja, zeker. Want ik heb... Uh, ik, ik heb die slechtzienden nog maar acht jaar. En uh, dat wist jij niet, nee, maar dat is nog maar acht jaar bij mij zo. Mm -hmm. En uh, mijn vriendin vertelt dan, of mijn moeder, uh, of wie dan ook, of uh, een vriend. En die zegt dan hoe het eruit ziet, maar eigenlijk interesseert me dat helemaal geen donder. Want dat, dat geeft geen gevoel bij nee. kunst. nee. Je moet er gevoel bij hebben. En is het dan, want ik noem wat, muziek is ook kunst natuurlijk. Dus doe je daar veel mee? Ben je fan van een bepaalde artiest of zo? Ja, ik ben gek op muziek, ja. En ik veug me nu al op Tour de France programma. Ja. Voor de radio dan, hè? Ja, ja, zeker. Zaterdag gaat het weer beginnen. Ja, ja, precies. En Nathalie staat op één, heb ik al gehoord. Van Gilbert Bécault, hè, die toert op 100. Ja, precies. La plage rouge et vide. De marchand Nathalie. Ja, maar maar er zijn er nog zoveel meer dan... Nathalie! Het uh... <laughs> ja, is een prachtig nummer. Ja, is het ook, ja. Maar er zijn ook die... Ook die, die, die, die his, uh, chansons... Uh, dat, dat vind ik gewoon, gewoon van die, fantastisch. Van die, die te weinig. En eigenlijk vind ik Radio 1 een zender veel te weinig gesubsidieerd. Ik roep het even heel hard. <laughs> <laughs> en, ja, maar je werkt ook voor langs de Lijn. Nee, niet meer. Oh, niet meer? Nee, dat, dat is wel eenmaal... Doe je de niet meer? Nee, nee, nee. Ik, ik ben daar rond de jaarwisseling mee gestopt al. Oh ja, ik dacht ja. dat het gewoon een, een, een soort stop was, van een zomerstop of zo. Nee. Ja, maar dan heb je me heel lang al gemist, uh, vriend. Ja, maar ik ben ook, uh, <lacht> toen, ik, toen ik in april wegging, ben ik ook lang weg geweest. Maar echt, ik heb, zochtend zou ik vertrekken. En de, alles was besteld, alles was geregeld. En die hele viswinkel ging niet open, die dacht dat mijn vliegtuig vertrok. <laughs> dus ik kon al die, die, die toestanden die regelen, moet allemaal pers ja. zijn. Nu nee, maar... nou hebben we het toch weer over die vis, hè? Ja, sorry. Ja. Ja. Nee, maar nee. ik had het beloofd, ik vind het heel lullig. Ja. Nee, maar uh, over dat museum, uh, ik vind het heel erg... ...flashcreen-achtig, virtueel, ja. heel veel lawaai... Ja. ...heel veel bewegende beelden, heel erg uh, gericht op... Ja. ...ja, weet ik veel, bm publiek, zeg maar. Niet, niet, eh... Uh, ja. Nou ja, goed, ik, kan me ik, heb, ik snap wat je bedoelt. En ik, ik moet eerlijk zeggen, want ik, vond, ik ben er zelf ook wel eens geweest... maar ik, vond dat, ik vind toch dat ze het heel mooi hebben gedaan. Maar ik kan me vanwege jouw beperking me heel goed voorstellen... dat jij, dat jij denkt van, ja, wat moet ik hier eigenlijk? Want, en, en vooral ook vanwege die drukte en zo daar dan. Ja, ja. En ja. waren daar op dat moment misschien wel tien scholen rondlopen... met dertig van die kinderen uh, tussen de tien ja. en, en zestien. Dan weet je het wel. Ja, en ja. het was voor mij echt na een half uur van... ik word die gillend gek. Ja. En ik rook ook nog... Ook nog eens. Dat mag daar ja. ook niet, natuurlijk. Hé, hey, uh, Carlo, bedankt voor het bellen, want ik heb nog een paar mensen uh, in is de goed, wacht. Jurgen. Uh, Dan gaan we verder. Uh, uh, uh, het, het, het Alles is een pen. Ik mail met Esther en uh, je hoort al wat. Uh, ja. Want uh, ja, dat, uh, dat kan niet zo, hoor. Hey, doe Esther maar even de groeten van mij. Belofte maar schuld. Yo! Oké. Okay. hoi, hoi. Oh. Um, even kijken, we hebben hier een mailtje nog gekregen van Paul Bakker. Die zegt, een jongetje uit het dorp naar de grote stad Den Haag. Een CJP-paspoort. Dat zal denk ik over hemzelf gaan. Cultureel jongerenpaspoort. Alles zien wat ik kon betalen voor het eerst ballet. Samen met uh, Super Sister. Super Sister, dat is een toch met Robert-Jan Stips. Ik denk dat hij dat bedoelt. Koninklijke Schouwburg, Super Sister. Ik samenwerking met het Nederlands Danstheater. Met uh, het nummer Pudding. En, en uh, Pudding en Gisteren, 1971, omstreeks die tijd. Nog steeds draai ik het nummer van Super Sister Dat dansen voor het eerst van mijn leven gezien. Daarna vele voorstellingen, met die avond in combi, wauw. Nooit meer vergeten. Hij mailt wel mooi. Paul Bakker is dat, uh, die uh, zijn zinnen niet helemaal afmaakt. Maar we snappen het allemaal. En super sister. ja, daar zouden we eens een keer wat moeten draaien misschien. Ton, goeienacht. Goeienacht, ja, ik ben de tweede Ton, hè. Vannacht. Ja. ja. Uh, ik, heb, uh, ik was tot uh, tegen mijn planning in eigenlijk wat, wat later op. Dus ik, dat zeg ik omdat ik het eerste uur niet gehoord heb. Maar als je zegt van, uh, wat, wat, wat boeit je nou? Wat, wat uh, komt er weer qua ontroering ook en zo... Um, wat wat uh, staat dan op de eerste plaats? Dan is dat voor mij zonder meer zijn dat de gedichten van Hans Lodijzen. Ja. En uh, die heb ik werkelijk, die heb ik uh, letterlijk kapot gelezen. Ik had daar uh, twee bandjes van. Gelukkig, hè, ik bedoel, zo, zo is de boekdruk -kunst tegenwoordig wel nog. zijn de verzamelde gedichten nou opnieuw uitgegeven. En die heb ik gekocht. Maar die, die twee vorige deelboekjes, deelbundels. die had ik meegenomen naar het ziekenhuis. Waar ik dan therapie had of behandeld werd. En uh, nou ja, dan schreef een mede-patiënt er wel eens wat in. En ik schreef er zelf wel eens wat in. En het kwam eens wat ongelukkig terecht naast je bed of zo. Dus, en ja. die, die, dat was echt wat je noemt kapot. Lezen. Daar, daar hielp ik geen plakband en, en dergelijke meer aan. Maar nu heb ik dus de bundel, dat is de de kant. Ik vind, ik vind vooral dat hij zo, zo heel direct van zichzelf uitgaat. He, een, een, een hele mooie regel bijvoorbeeld als uh, de buigzaamheid van het verdriet. Dat vind ik zo'n ontzettend mooie regel. En nou was ik eigenlijk voor, voor nu... Eh, ik zou best iets, iets willen laten horen... Ja. Dat dat doen. En dan maar... kan kiezen tussen een wat grappig gedichtje, dat gaat over reizen, dat sluit er wel bij aan. En, en een wat, wat, uh, ja, wat, uh, wat, wat persoonlijker ja. gedichtje. Het, zijn het, lange... uh, het, nadeel, het nadeel van het reisgedichtje is dat er uh, op het einde komt een echte vloek en in het stukje komt een keer verdomme voor. Maar goed, <lacht> mag wel hè? De baas luistert niet mee, dus dat kan nee, wel. Okay. Maar zijn het, zijn het uh, hele lange gedichten? Hey, nee. Doe ze allebei dan. En dan eindigen we met het reis. daar doe ik alleen het laatste dan. Het reis. Happy Journey. Waar gaan wij heen met een vaartje van 0,7? En zonder introducties allemaal. Met een vaartje van 0,7. Zeker, het is niet iets plezierigs. Ik begin me al misselijk te voelen als op een zeereis. dus het is verdomme al juni met de hoofdletter. En nog steeds hetzelfde rotweer als in april. Nog steeds hetzelfde pro -werk. Nog steeds dezelfde oude lul die ik ben. <lacht> nou ja, et cetera. Maar dat andere is eigenlijk wat mooier. Dat is, dat is, dat zal ik, daar zal ik het laatste van lezen. Een beetje meer schoonheid. Een beetje meer muziek. Maar laat het eenvoudig komen... Als een gast die zwijgend zich bij de tafel voegt. Geen woord spreekt over het uitzicht. Over de zee die op het strand slaapt. En waarom zo rustig? Ja, een beetje meer rust kunnen wij we wel gebruiken. En zo is het. Dat laatste, dat zegt hij zo heel prosaïs. Maar het past heel, heel mooi in het gedicht, vind ik. Ja, ja prachtig. Ja, twee mooie gedichtjes, vind ik. Dankjewel daarvoor, Tom. Graag gedaan. Hans Lodijzen, voorgedragen door, door Tom. Uh, we zijn uh, op zoek naar dit soort verhalen. Dingen die u ontroeren, om wat voor reden dan ook. Het mag ook zijn dat u helemaal in de war was van iets. Uh, laat het maar weten. 0800-1121. 0800-1121. Mailen mag naar casaluna@ncv.nl Of twitteren naar @CaSaluna.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 Dit zanger James Blunt was dat. Hij claimt trouwens dat hij zelf de Derde Wereldoorlog heeft voorkomen. hij zat ooit in het Engelse leger. En uh, nou ja, als dat echt waar is, weet ik niet. Maar hij kan wel leuk zingen. Stay the Night, zo heet het liedje. Herman, goeienacht. Het ging over ontroering van kunst, hè? Ja. Precies. Ik was negen, bijna zestig jaar geleden. Ik ging met mijn vader naar de concertzaal in Kroemmenie. En daar werd gespeeld een kleine nachtmuziek van Mozart. Die is nooit uit mijn hoofd te In die tijd had je, was Krommenie een dorp van 7000 inwoners met drie geweldige orkesten. Fanfare, harmonie enzovoort. Die concertzaal is nu een biljart of een tafeltenniszaal. Mm. En dat doet mij zeer... Van al die drie clubs, ik heb net in het telefoonboek zitten vroeten vroeten... om op de laatste onderling genoegen of ons genoegen te vinden. Niks meer. Nee. Helemaal over. Ja. Terwijl Kronomie nu 25.000 mensen heeft. Want je woont daar zelf niet meer, Herman? Nee, ik ben, uh, ben jaren weg, maar dat doet er niet toe. Maar ik herinner me nog, als, als, als het dag van gisteren... dat je dus de Concordia was van de Christelijke. Ja. De Harmonie was van de katholieke, Onderling genoegen was... Uh, nou ja, van de ja, van mensen die het niet geloven waren. Of zo. Ja, ja. En waarom maakte dat stuk van Mozart zoveel indruk? Weet ik niet. Daar heb ik geen flauw idee van. Maar het is in mijn hoofd gebleven. Van, van, van nood tot nood. En, en heb je het later nog wel eens weer gehoord ook? Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Maar, maar draai je dat thuis dan, of zo? Of, uh... Nee, nee, nee, nee, nee. Maar af en toe hoor je dat wel eens via, via, de, via de radio of ja. ik wat... Nee, nee ik, ik, ik denk wel dat ik een beetje muzikaal ben. Want er zijn wel meer dingen die, die ik herinner van. Orgelmuziek van Bach en zo. Dat heeft mij ook ontzettend uh, geïmponeerd. Ja. En dat is natuurlijk het mooie van muziek. Hè? Dat, dat het je uh, terug kan brengen naar ja, een bepaald gevoel. Of een bepaalde plek waar je ooit was. Als je, want... als je bepaalde liedjes hoort of zo. Van, nou ja, dat was toen. En... Ja, dat was negen. Mijn uh. hand van mijn vader. En ik vind het zo zonde dat, dat die concertzaal... Waar we overigens ook vroeger als kind moesten sporten. Of gymnastiek, zogenaamd. Ja. Lichamelijke oefening heette dat, geloof ik. Ja. En uh, s'avonds werden de stoelen ingezet. En dan, uh, ja, dan, dan kwamen die mensen kwamen daar uh, spelen. Ja. En dat is helemaal over. Ja. Zeg, biljartzaal of uh, tafeltenniszaal, weg. Allemaal weg. Ja. Ja. Ga je, je gaat nu nooit meer naar concert of zo? naar klassieke muziek, via de radio. Ja. En dat vind ik mooi zat. Ja. Maar goed, die, die, dat, dat stuk van Mozart als jongetje van negen... dat, dat, dat doet ja, nog dat steeds. Ja, dat is helemaal op blijven hangen. Ja. ja maar Er waren allemaal meer mopjes die, die, die zijn blijven hangen. Maar dat, dat herinner ik me nog. En ik vind het zo jammer dat dat iets wat mooi was... en waar een heel dorp naar uitging, dat dat zomaar over is. Helemaal over. En dat je er niks meer van terugvindt. Ik zei net, ik heb het telefoon nog door, doorgeworsteld op zoek naar enzovoort. Maar zelfs het laatste, de, de neutrale on, ons genoegen of onderling genoegen, is niet meer te vinden. Ik heb het van vader gezocht. Ik heb het onderling genoegen, ons genoegen. Helemaal weg. Herman, ja, hoe hard heb je de radio staan? Wat zeg je? Hoe hard heb je de radio staan? Ik heb helemaal geen radio aan staan. Oh, dat is jammer, want we draaien nu even een stukje Mozart. Oh, Zet hem even aan. Ja, ja, ja. ja. Kippenzal komt op man. Hallo? Ja? Kippenzal komt op man. Kijk eens aan. Dan hebben we dat toch maar even weer bereikt. <laughs> Bedankt voor je verhaal. Hoi. Yo, hoi. We gaan naar uh, Willem nog eventjes. <coughs> Pardon. Goed, goedenavond, uh, Jurgen. Uh... Dag Willem. <laughs> um, eerst een verhaal over die, uh, die ene meneer die belde van uh, Miss Saigon. Ja. Uh, die, uh, dat kleine mannetje, dat, uh, dat is Tony Neef. Daar is oh. mijn vrouw helemaal idolaat van. Echt waar? Tony Neef die hadden we pas nog in het radiodagboek. Uh, want die zat in... Wat ging die ook weer doen? Uh, ja, oh ja, die, liedjes liedje van Annie An, An M. G. Schmied deed hij, volgens mij, uh, onlangs. Oké, okay, hij zou ook in dat nieuwe, nieuwe... Volgens mijn vrouw in dat nieuwe uh, musical van Wicked of zo zouden uh, spelen. Ja, dat zou kunnen, ja. Dus, uh, maar, oh, grappige jongen, grappige jongen. Tony Neef voor en Tony Neef na bij ons thuis, dus... Ja. Uh, en uh, even kijk, ja, even over kunst. Hè. In principe is alles om ons heen kunst. We doen een mooie auto, een goede film, alles is kunst. Hè. Ja. Mensen die zeggen van ja, kunst doet me niks. Maar iedereen ja, heeft wel een smaak voor een mooie auto, een mooie tekening, een mooie film, een mooi boek, een leuk liedje. Een Design, mode. Ja, meubels. Ja, natuurlijk... beubels, ja. Alle, alles is kunst ja. en cultuur. En wat is nou en... kunst, kunst die jou uh, aanspreekt? Um, ik heb uh, in een huisdierencrematorium gewerkt. En er kwam er op een uh, mooie dag, uh, was het toevallig mooi weer, er kwam er een man uh, zijn hond brengen die erin uh, geslapen was. En uh, dat was Bram Rosa. Nou, voor mij toen nog onbekend. Mm -hmm. dat, uh, in Rotterdam heel bekend als, uh, als uh, uh, schrijver. En ja, die man was zo verdrietig. En ik heb die man daarna zelf naar huis ge gebracht. Ik ben daarna nog terug geweest om de uh, urn van de hond, uh, waar de hond in zat, uh, te brengen. En ik heb met hem gesproken over, uh, over de gedichten dat ik zelf ook wel eens schreef en zo. En ja, die, die man die heeft mij ja, toch wel aan het denken gezet. Die, die verhalen van hem zijn veelal heel ja, droevig, triest. Maar het is van hem, voor hem was het een manier om, uh, om van zich af te schrijven. Ja. Yeah. En uh, ja, dat heeft mij wel aan het denken gezet. Nou, dat, als ik ergens mee zit, dan schrijf ik het ook op. En ja, dan, ben, dan vloeit het uit je weg en dan ben je het kwijt. Ja. Dus, heeft, uh, heeft, hij eigenlijk een, ja, heeft hij nog iets gemaakt ook over die hond dan bijvoorbeeld? Uh, ja, maar uh, ik zit in een vrachtwagen en ik, hij heeft mij een boek, dat boekje heeft hij, uh, heeft hij aan mij gegeven. Dat heet uh, Vergedichte Nummer 3. Ja. En daar staat dan inderdaad dat hij met, met zijn hond uh, over het strand uh, loopt. En, nee. Ik kan het me nu niet voor de geest halen. Het, het boekje ligt ergens uh, in een, uh, in een uh, geplastificeerd uh, zakje op zolder. Want dat, uh, ja, daar ben ik heel zuinig op. Ja. Maar dat, uh, ja, die ontmoetingen met die man heeft uh, heel veel indruk op mij gemaakt. En je zegt, dat ik schrijf af en toe dingen van me af. Maar is dat dan, uh, zijn dat ook gedichten dan? Uh, ja, gedichten, uh, dromen, nachtmerries, uh, gevoelens. Uh, Schrijf je ja, verdriet. Ja, schrijf je allemaal op. Ja, ja, en en, uh, en al, ja, volgens mijn ouders ook altijd heel triest, maar dat is eigenlijk sinds die uh, sinds ik die man tegen het lijf gelopen ben. Ja, de, de, de, leuke dingen dat hou ik lekker voor me. En uh... En, en het trieste ding is, schrijf ik op en dat, dat berg ik op en dan ben ik dan kwijt. Ja, ja dus, dat, dat is natuurlijk ook, als je bijvoorbeeld als je kijkt naar de popmuziek of, of, of boeken ook, uh, vaak, vaak is het natuurlijk toch wel de, de, de basis van, de, zeg maar van een mooi liedje is, is toch ook soms wel een hele hoop treurigheid. Ja, ja. De, de blues zit er die, die is, die vol mee natuurlijk. Ja, het is denk ik een soort manier van, uh, van overleven of zo, ik weet het niet. En, en ja, ik heb, zo ben ik ermee in aanraking gekomen. Dat, iets, dat kunst uh, gewoon eigenlijk heel triest is. Uh, ja. Maar, ja, niet, ja, op, niet alleen maar toch? Want de nee, milieu... maar dat het daardoor weer, weer, toch weer mooi wordt en dat mensen daar, uh, daar hoop uit putten. Ja, ja. Ja, dat, dat, uh, dat is mij bijgebleven. En uh, ja, het mij ook, moet ik zeggen. En jij leest die gedichten van Bram Rosa nog wel eens uh, nou ook zo? Ja, een, een zin is over tijd. dan zolder weer eens oprijmt, dan, uh, dan komt dat weer boven water. En dan, en, uh, ja, voornamelijk gewoon het hele gebeuren met hoe dat gegaan is. En, en die man zelf de, was zo in en in triest. Uh, die man is niet lang daarna, drie kwart jaar later, is hij zelf overleden. Oh. En... Uh, je hebt er nog elk jaar, geloof ik, een festival van hier op oud oh, Oké. Okay. Het Bramroza-festival, geloof ik. Voor okay. begin de schrijvers. Ja, Nou, we Goed zullen daarvoor, mee. Ik moet eerlijk en, zeggen, ik ken hem ook niet, maar we, ga, we gaan hem eens even nazoeken. Als jij zegt dat dat uh, mooi is, dan, dan ga ik dat zeker even uitzoeken. Ja, het is allemaal een hele korte ding. En uh, vol met zelfspot uh, ook. Uh... Ja, zij dichter uh, noemt hij dat. Het zijn niet echt gedichten, het lukt niet echt poëzie. Het is, uh, ja. het is heel apart. Goed. Dat zijn maar korte stukjes. Dankjewel voor het bellen, Willem. Ja, kleine moeite en uh, succes met het programma. Dankjewel. Oké, okay, hoor. Ja. Eh, kijk, er kwam een mailtje van het Curaçao, jongens. Zag ik dat over Super Sisters? She was naked. Moeten we draaien? Ja, dat is inderdaad een bekende van ze. Uh, misschien, we gaan even uh, uh, youtuben of we die uh, zo snel kunnen vinden. Supersystem met rob tips Stips komt straks even aan bod. Um, we gaan, uh, oh nee, ik heb hier nog een uh, mailtje van David. En die zegt, ik was helemaal ondersteboven van de film De Pianist over de oorlog in Polen. Dat was inderdaad een prachtige film. Mevrouw Roos, goedenacht. Goedenacht meneer. Ik was een meisje van tien jaar. Toen ben ik met een oom meegenomen naar uh, Panorama Mesdag. En dat heeft me zo ontzettend gefascineerd. Dat ik nou al zoveel jaren ouder ben en dat ik er nog steeds van denk. En ik vind het heel erg belangrijk om kinderen... dus bijvoorbeeld schoolreizen of wat dan ook... daarmee naartoe te nemen. Want het is gewoon fantastisch alleen het werk op zich... om het op te hangen en alles. Ja, het is een enorm. eens gezien? Ja, ja, het is een enorme... Het is heel groot. Ja, en dat zand wat je dan ziet... met een oude klomp, stukken oud hout en een bootje. Nou, ik vond het gewoon grandioos. Het is me altijd bijgebleven. Bent u er later nog wel eens terug geweest? Ja, met mijn kleinkinderen. U dacht van, de, wat ik toen heb ervaren... dat moeten die kleinkinderen ook zien? Ja, ja. ja. En, en wat vonden ze ervan? Ze waren vrij nuchter, maar toch vonden ze het heel erg uh, fascinerend. Ook wel dat het... Uh, nou ja, zo vreselijk groot is eigenlijk. Zo'n groot schilderij ook nog nooit gezien. Ja, ja. Toen was ik wel jong, later ben ik wel weer ben ook naar het Louvre geweest en zo. Maar ik, nou, als ik aan als schilderkunst denk, dan, dan kan ik er altijd nog van mijmeren. Dat ik denk, oh, wat vond ik dat vreselijk mooi. Maar toen u naar het Louvre ging, he, want daar hangt dan de Mona Lisa. He, want daar gaan dan heel veel mensen ja. daarvoor heen, natuurlijk. Ja. En dan vond u nou ook niet dat je, dan, dan kom je daar de hoek om. En dan denk je van, nou waar is het nou eigenlijk? Nee, dat vond ik. In verhouding niet met, uh, ja. met de kunst van gewoon hier in Nederland... wat zo dicht te bereiken is voor Nederlanders. Ja. Nee, dat vond ik in de verste verte... Vond ik, uh, nee, dat vond ik, ik niet. Ik, bij ik, eerlijk gezegd. Ik, ik ben daar... Wanneer was ik daar in Parijs? Vorig jaar, weet ik veel, september, oktober, zoiets. Dus wij gingen daar ook naar binnen en uh, nou, je loopt dan de hoek om... en staat, je ziet ineens een hele hoop mensen staan... En je, oh ja, daar zal het dan wel zijn. En dan hangt daar zo'n ja. klein schilderijtje, de Mona Lisa. Ja, nou, dat vond ik in verhouding... Te weinig aan. Ja. En daar had je dan toch nog een tamelijk verre reis voor gemaakt. <laughs> ja, nou dat Gelukkig was ook nog wel wat meer te zien. Voor iedereen in Den Haag, het is zo... Voor heel Nederland is het eigenlijk dicht te bereiken. En, uh, ze zouden een hele fijne dag mee hebben voor als ze kinderen hebben. Ja. Om het te leren zien wat eigenlijk uh, kunst is. Ja, ja. Nou, ik vind een goede tip. Dus alle kinderen na panoramamisdag. Ja. Oké, okay, bedankt voor het uh, bellen. Um, uh, we, gaan, we gaan het toch doen, jongens. We gaan het toch doen. Let op, want hier komt die sister. She was naked. Mm. She like It was the of the commercial What we're wondering was What kind of freedom Was this sudden relief really? She Was Naked We dream of In a Instincts put in We need around the blue screen, sheet. She gives us soul to keep our minds clean, our uh hearts -huh. gaat hij wel erg volop, Torgel: die Robert-Jan Stips. <lacht> dat een beetje veel Harry, Maar wel een prachtig nummer dit. Het was een live-opname van de VPRO. Uh, 2010, de Nederpopnacht uh, Met inderdaad Robert-Jan Stips op toetsen. natuurlijk super-sister en she was naked. Het kwam later, uh, eerder in de nacht, kwam het even terug in een verhaal. En uh, Paul Bakker reageerde daarop vanuit Sound Die zei, kunnen u dan dat nummer even draaien? Nou, gewoon omdat het kan, deden we dat. Gaan we nu even het antwoordapparaat inspreken voor morgen nacht. Dit is de voicemail van Casa Luna.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 En Arno Hazekamp dus, de gast bij Frank Dumos. Ik ga de sleutel zometeen alvast even bij hem langsbrengen van de KSA. Um, zometeen na tweeën trouwens, de EO hier op Radio 1. Ik wens u een prettige nacht verder. Dag.